Ik wil deze avond met u lezen uit het boek der psalmen, psalm 48. Deze psalm heb ik gekozen omdat... Je zou haast zeggen van beneden af gezongen wordt over de heiligheid van onze Heere en God. En wij zo dadelijk met elkaar willen gaan luisteren als het gaat over de naam van onze God, dat wij bidden uw naam worden geheiligd. Psalm 48, een lied, een psalm voor de kinderen van Korach. De here is groot en zeer te prijzen in de stad van onze God op de berg van zijn heiligheid. Schoon van gelegenheid en vreugde voor de ganse aarde is de berg Sion. Aan de zijden van het noorden de stad van de grote koning. God is in haar paleizen. Hij is er bekend voor een hoog vertrek. Want ziet, de koningen waren vergaderd, ze waren tezamen doorgetrokken. Gelijk zij het zagen al zo, waren zij verwonderd. Ze werden verschrik, ze haasten weg. Beving greep hen daar aan, smart als van een barende vrouw. Met een oostenwind verbreekt gij de schepen van Tarsis. Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad van de hieren der heerscharen. In de stad van onze God. God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. O God, wij gedenken aan uw weldadigheid in het midden van uw tempel. Gelijk uw naam is, o God, alzo is uw roem. Tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Laat de berg Sion blij zijn, laat de dochters van Juda zich verheugen omwille van uw oordelen. Gaat rondom Sion en omringt haar, telt haar torens. Zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheiden haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. Want deze God is onze God, eeuwig en altoos. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Zo dadelijk willen wij vooraf aan de prediking, zondag 48. Met u lezen en dan overdenken. Wij willen nu eerst gaan zingen terwijl u uw gaven mag geven. De eerste collecte is voor de diakonie met bestemming het jeugdwerk in de eigen gemeente. De tweede voor de kerk met bestemming onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En bij de uitgang is de collecte ook bestemd voor de kerk. En ik wil ze van harte bij u aanbevelen. En wij willen met elkaar gaan zingen... En dat is als voorbereiding uiteraard ook op de prediking. Wij, overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilgewoning. Psalm 48, het vierde vers en ook het vijfde. Dat berg weer galm van vreugd. Laat Judas dochter zijn verheugd, wijl gij haar vijand sloeg in het strijden. 4 en 5 van Psalm 48.